Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een keihard rapport over Nederlandse fouten in Afghanistan. Twee jaar geleden werd dat land veroverd door de Taliban... Veel mensen die voor het Westen hadden gewerkt moesten toen vluchten. Ons land had ze moeten helpen, maar deed dat niet of nauwelijks, zegt deze expert. Daardoor zitten sommige tolken of bewakers nog steeds vast daar. Mensen leven nog steeds on ondergedoken, verhuizen van de ene plek naar de andere, eh, hebben eigenlijk geen geld meer, worden onder druk gezet dat hun jonge dokters dreigen te worden uitgehuweld aan de Taliban, dus die verhuizen vaak elders in het land naar familie. Het kabinet zei destijds dat ze niet aan hadden zien komen dat het zo snel zou gaan, maar zij noemt dat een bullshit verhaal. Minister Bruins Slot erkent nu dat er fouten zijn gemaakt. Een slooptocht langs tankstations in Brabant vannacht. Iemand heeft vernielingen aangericht van Rosmalen tot aan Den Bosch. Bij vijf tankstations is de boel kort en klein geslagen en ook scooters en betaalautomaten zijn kapot. Ook moesten verschillende auto's het ontgelden, ziet verslaggever Danny Simons. Ja, dit is allemaal glas van een blauwe Opel Corsa, daar kijk ik achter mij, zie ik nog een rode Chevrolet. Uh, daarvan is, uh, nou, zijn de glasscherven in ieder geval al opgeruimd. De, de man en de vrouw, de eigenaren van deze auto... waren net met een, uh, een stoffer en blik en een bezem in de weer. En uh, ze waren ook al aan het bellen met de, de, de verzekeraar. De politie heeft een man van 31 uit Den Bosch opgepakt. En in de rechtbank staat vandaag een neef van Ridouan Taghi terecht... in verband met de moord op Dirk Wiersum... Die advocaat werd in 2019 geliquideerd. Hij verdedigde de kroongetuigen tegen Taghi. Verslaggever Matthijs van der Wiel legt uit dat hij wordt verdacht van het voorbereiden van de aanslag, onder meer door auto's te regelen. En het OM denkt dat hij daarmee een essentiële rol heeft gespeeld bij die moord. Hij wordt verdacht van medeplegen, hè? het samen met anderen plegen van de moord. Overigens zegt hij zelf dat hij helemaal niks met de moord te maken heeft. Hij zegt dat hij niet wist waar de gestolen auto's voor werden gebruikt. Er werden eerder al twee mannen veroordeeld tot 30 jaar cel. Zij hebben de moord op Wiersum daadwerkelijk gepleegd. En het weer nog sluierwolken, maar vooral in het zuiden ook behoorlijk wat zon. In het noorden blijft het grijs en is er kans op een bui bij een graad of 19. En morgen is het zelfs nog warmer, max 23 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij Maarsen door 5 kilometer file's en twee rijstroken dicht als iets op de rijbaan. N9, Den Helder-Alkmaar. 10 minuten vertraging bij Bergen. Vanaf Schoorl 4 kilometer file. En een half uur vertraging op de N501 vanuit Denburg naar Den Hoorn. Bij Den Helder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Het is niet te geloven. Ik draai mij om en knipper een keer met de ogen liggen er weer twee koekjes. Ja, ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Maar wij worden goed verzorgd. Eh, wij worden ontzettend de... goed verzorgd. Uh, mijn koffiegehalte ligt al zo hoog... dat ik er bijna loop te stuiteren, Starten, starten. Ja, ja nee, maar dat geeft helemaal niks. Luister, Zandvoort wil alleenstaande asielbezoekers gaan opvangen in hotels en pensioens. Dat is allemaal bekendgemaakt door de burgemeester David Molenburg. <coughs> eh, tijdens de raadscommissie en na overleg... Eh, in het college ook van burgemeester en wethouders... Molenburg melden er serieus rekening mee te houden... dat gemeenten in Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant... vandaag en morgen al vanuit Den Haag een dringende verzoek gaan krijgen... om noodopvangplekken te realiseren voor alleenstaande vluchtelingen. Aangezien er in deze periode weinig toeristen zijn in de badplaats... kunnen die vluchtelingen onderdak krijgen in hotels en pensions. Maar dat is afgesproken, hè? Dat, dat, dat moet ook. Alle... alle... Die plaatsen moeten ook mensen opnemen, hè? toch? Uh, die spreidingswet is er nog, nee. nog niet door. Hè? Want die nee, moet, maar die maar moet... goed, er zijn heel veel plaatsen in Nederland die, uh, die, het niet, die ze niet opnemen. Jullie wonen in Zandvoort. Hoe is het hier in Zandvoort? Met, uh... Ja, hier worden ze op wel opgenomen. Ja, nee, maar wat ik uh, wilde vragen... Hoe... Hoe, hoe is, dat is, er, is er hierin, bijvoorbeeld in Ter Apel, is er nog van allerlei... Uh nee, we hebben geen overlaat hier. Is hier. Geen nee, dat bedoel ik. Nee, dat nee. is helemaal geen overlaat. Nee, maar als je kijkt, hè, als je dan bijvoorbeeld kijkt, als je dan gewoon op een uh, woensdag door het dorp loopt, de markt is, zeg maar. Ja. Kijk, alles loopt door elkaar heen. Ja. Nee, uh, je hoeft niet met elkaar te praten. Ik vind het, uh, nee. Maar dan Ter Apel, ja, dat is een totaal, ander, is een anders, totaal ja. ander verhaal. Dat is anders. Dat wordt een totaal ander verhaal. worden ze opgevangen, hè, allemaal. Anders. Ja. Maar er is natuurlijk ook een heel en groot verschil. En moeten ze ingeschreven worden en zo. Huh? Er is een heel groot verschil tussen het opvangen van statushouders. Ja. En ja, vluchtelingen tussen aan die nog geen status hebben, maar ja die, die zich hebben aangediend als uh, voor een verblijfsvergunning, maar eigenlijk al van tevoren weten van... Nou. Ja, Oekraïners wel. Hè. Oekraïners, die, want dat zijn oorlogsvluchtelingen. Ja. Die worden dus wel uh, meteen opgevangen. Maar daar wordt van verondersteld dat ze uh, uh, uh, op het moment dat de oorlog daar over is, dat ze weer terug gaan. We weer teruggaan. Maar ja. Dat, ja. ik begin me dat steeds meer af te vragen. Maar dat is, ik denk ik niet. Dus, ja. Wat ik wel heel goed vind van de mensen uit Oekraïne, dat ze hier zo massaal aan het werk gaan. Ze gaan allemaal aan het werk. Ja, hier in Zandvoort ook. Die zijn allemaal aan het werk. De meesten zijn aan het werk. School, ook ja. bij pluspunt? Of? Bij pluspunt ook. Oh, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Dus jij kent er ook een aantal. Nou, ik ken ze. Jij, niet jij, nou, ik weet wel Heb je ze... het gehoord net, Tim? Dus ja. Ze praat ook al een beetje Oekraïense. Terry. <laughs> <laughs> nee, maar dat gebeurt wel. Die mensen willen gewoon allemaal heel graag werken. En de meesten spreken Engels ook wel. En ze leren Nederlands. De kinderen gaan gewoon naar school. De lagere ja. school. Ja, er, er wordt van alles aan gedaan om, ja. om die mensen heel ja. snel ja. in te en ze burgeren. Integreren, in. En ze ja, dat is helemaal normaal. Ja. Dus hier is ook ja, Maar ook, ook een, de statushouders, hè? Die zitten hier al jaren. Die zijn een paar jaar geleden allemaal opgevangen hier. Meer dan 60 geloof ik, gezinnen. Die zijn allemaal. Al, uh, maar hoe is het hier met de woningmarkt in Zandvoort eigenlijk? Slecht. Slecht? Nee. N -n -n Net een landelijk eigenlijk. Landelijk. ja, je, weet je. Er is meer vraag dan aanbod. Ja. Er wordt nu wel gebouwd op het waterkwal. Ja, maar dat houdt ook wel een keertje maar, op natuurlijk, hè? Ja, maar er is ook niet veel plek. Nee, natuurlijk. Nee. Kun, je kan niet overal bouwen. Ik heb gehoord dat, uh, misschien, uh, uh, misschien heb je het gehoord of niet, maar uh, er gaan geruchten dat uh, Zandvoort koopt Bloemendaal op. Ja. Ah. En dan gaan al die Bloemendalers die gaan dan naar Zandpoort. Ja. En dan, dan nemen wij Bloemendaal. Ja, maar dat oude open. terrein van het PZ in Zandpoort ja. is helemaal volgebouwd met, ja. met uh, ja. luxe villa's. Hè? Ja. Dus altijd luxe dingen, hè? En ja, de de -ja. Bloemendaal gebouwen. is natuurlijk bij uitstek een hele rijke gemeente. Ja. Ik, ik kom nou uit Bloemendaal toevallig. Nou, en, op, uh, ik, heb ook, ik heb daar drie filas, mag je rustig weten. Ja, dat is bekend. Ben je er geboren ook in Bloemendaal? Ik, ik ben er niet ik ben er opgericht in Bloemendaal. Je bent opgericht? Nee hoor, ik, ik ben in Haarlem van geboren. Oh, je bent Haarlem, ja. ja. Maar, de luisteraars of, maar wel hoe kom weten? je naar het Bloemendaals accent dan? Uh, nou ja, moet je luisteren kerel. Ik, uh, <laughs> ik zit daar op hockey, ik zit daar op... Uh, op, uh, op ik ga, ga regelmatig golven. Dat ja. doen we overigens niet in Bloemendaal, dat doen we in Haarlem. Nee, in, in nee. Spaarwouden. We gaan voor Vista in die, die omgeving. Ik uitermate chique golfbaan. Ja. Ja. En daar, ga, daar ga ik ook regelmatig toe. naartoe. Zeg, ja, het is normaal dat ik dus in Bloemland ben komen wonen. Ja. Ik heb een prachtig een, een, een klein huisje met, met luikjes. Ja. Authentiek. Nou nou ja, ja, S'avonds ja, ja. in de nacht doe ik mijn eigen luikjes dicht. Ja. En dan morgen weer wakker En dan kijk ik over het weiland uit op de Kleverlaan. Maar jij wel Willem. Waar die paarden staan? Ja, ja, ja, ja. Paarden en koeien. Nou ja, ja. ja. de paarden, nou, paarden, paarden staan er niet. Hè? Ik heb nooit geen koeien gezien. Wel. Ja, wel. Ik ja, wel, ja ik zeker wel, ik wel. Ja, zeker wel. Ja, nee, ho, ho, ho. De Halve starten. koeien. Die hebben wel Ja, gezien. niet. Ja. maar koeien Dan staan. Die poot in de mist, hè? Dus die is wel ja, dus helft. Is, ja, ja, ja. Ik ja. ja. denk, hé, hey, ze mistkoeien. Ja. Maar ja, ik, ik woon dus in Bloemendaal en wij hebben helaas ook overlast van. Uh, uh, ja jonge lui nu, hè? Op, op oh, ja? Fat, ja, zeker ja, op, vet, op fatbikes heten die dingen. Ja. Oh, die fatbikes. Oh, ja maar dat, dat, Ja, dat, dat, dat, ja dat, ik, ga, ik ga weer even terug naar mijn normale spraak. Oké. Okay. Uh, uh, want die fatbikes, dat is die, uh, die, die de kinderen die fietsen keihard uh, door het dorp in groepjes. Ja. En dan worden de jonge lui, uh, leeftijdgenoten, soms jonge kinderen van 11, 12 jaar, worden in elkaar geslagen, van, van hun mobieltje beroofd. Oh, ja? Bedreigend op de is een scholen. Bende, een bende of zo? Is het dat zijn bendes uit Haarlem en, en Bloemendaal. Oh. Ik weet niet of ze ook uit Bloemendaal komen of dat ze van Haarlem naar Bloemendaal af en toe... Uh, ja. Uh, okay. uh, ja, Bennebroek, dat ja. hoort ook uh, bij ja. Bloemendaal. Hè? Dat, uh, Bloemendaal strekt zich uit vanaf uh, de grens van Zandpoort ja. tot aan uh, Vogelenzang, Bennebroek, Het is allemaal Bloemendaal. En ze, met, die, met, die, met die fatbikes, ja, ze, ze gaan keihard met die ja, dingen. Ja, en, en ze pakken het en ze zijn zo weer weg ja, natuurlijk. Ja, en ze, uh, als je op zo'n ding rijdt ben je ook niet eens verzekerd. Hè? Nee, je bent niet verzekerd. Nee. En ze hebben ook geen helm op. Nee, maar wat, wat maar op. Ik heb er toevallig vanochtend een paar gezien. Uh, van die gasties. Ja, uh, ja ik, ik moet het gewoon eigenlijk niet zeggen. Maar uh, ja, ze zijn toch weer... Uh, ja, ze zien er niet echt Holland uit, laat ik het maar zo zeggen. Oh, op die manier. Ja. Uh, uh, en en uh, ja, ze opereren in groepjes. Want dan denk ik, ja, die ouders van die kinderen... Die weten dat niet zo. Ah, als ja. je dus uit een, uh, bijvoorbeeld een kind bent van ouders... die uh, hier zijn uh, als statushouders zijn binnengekomen... en die dan uh, uh, hier een bestaan opbouwen... hoe komen die kinderen uh, met ouders die waarschijnlijk in de bijstand zitten... Aan zo, dat geld, want het is een duur, iets, he? ja, heel iets. duur. Ja. Dat is our. En worden die kinderen überhaupt helemaal niet opgevoed. Nee. Ik denk het niet. Te, daar denk begint denk het het niet. Ja. Zou het nou werken, wil jullie meenemen. Zou het nou werken om die ouders een hoge boete te geven? Nee, nee werkt niet. Werkt nee. niet. Nee. Ja. Willem, jij zit in de beveiliging, vertel. Nou, nee. nee. ja. nee. nee. nee. nee. daar kan ik niets over zeggen. Kan je, oh, Willem kan er niks, nee. over, kan niks over zeggen? Mooi ja. Hij heeft censuur. Ja. Hij, ja. hij, hij mag niks. Hij mag ook nee. niet. Ik mag helemaal niks. Maar het enige wat ik wat ik kan zeggen, beoordeel een boek niet op zijn kaf. Dat is het enige wat ik wat ik daarover wil zeggen. Want. Als je uh, soms de achtergrond weet van een heleboel. dan We weten die ouders bij God niet wat die kinderen doen. Dat weten ze niet. Dat weten ze ook niet, nee. Kinderen die worden de straat opgeschopt. En ja, maar ja. dat bedoel ik, dat begint het al. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar uh, het is een heel andere cultuur en, en het is zo makkelijk om te wijzen. En, uh, ja, uh, uh, als het jouw zoontje is of dochter die, die wordt gemolesteerd. Nou, maar wat ik ermee wil zeggen is eigenlijk van, ik heb die jongens op die Fat Boys, want ik heb ze ook wel zien rijden hoor. En dat zijn niet allemaal Noord-Afrikaantjes, dat zijn, dat zijn ook nee, ja, sommige, Nederlandse sommige jongens. Nee, ja, ja, ja, sommige, sommige komen ook uit Zuid-Afrika natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, die hebben een heel andere bike, ja. Maar die, uh, de, ja, weet je, het wordt, een, het wordt een clubje, hè, op een gegeven moment hè. De geschiedenis herhaalt zich gewoon, die blijft zich herhalen, want... Uh, vroeger had je bijvoorbeeld een Poeg, iemand die reed een Poeg, ja, zo'n hoge Poeg, ja, en dan een hoog, nog eentje. Ja, ja. Ja. Ja, en nog eentje, en ja. nog eentje. Op een gegeven moment kreeg je de Poegclub. Ja. Ja. Want zit, al die jongens bij elkaar, ze waren met elkaar verbonden door die Poeg. Ja. Met die vetbike, precies hetzelfde. Ja. Het is gewoon een terugkeer. Een de geschiedenis herhaalt zich eigenlijk. Een als er bij de wet, ja, dus bij de wet wel... als er ja. bij de wet wat, wat, wat voorgesteld dat die dingen verboden moeten zijn of worden. Ja. Oh, en uh, dat er een leeftijd aangehangen wordt? Nou, dan ben je al een heel eind. Ja, ja dat is waar. Ja, nou ja, misschien, moet ik ook, ja misschien ben ik bevooroordeeld of zo. Uh, er zijn natuurlijk ook... Uh, uh, uh, er is ook jeugd uit, uit Nederland, uh, wat zich misdraagt. Zonder meer. Zeker, ja. En die, die merken zich misschien ook wel uh, tussen andere culturen... en doen ze het samen en zo... Het schijnt vooral, maar, uh, vooral schijnen, ik heb het even opgezocht, bloemendalen ze zijn. Ja, De harde oh, kern van bloemendalen. Oh, oh, oh, oh, oh. oh. Wat zeg je maar nou, toch, Willem? <laughs> dat Wat zeg zijn maar, toch allemaal ah. oudere mensen, want er zijn toch niet veel jongeren in bloemendalen? Wij zijn allemaal die bloemendalen. Oh, die gaat allemaal op de pet, ja, wij, wij, komen, wij, zijn, wij zijn uit onszelf, zijn wij al vet. Ja. En als we dan op zo'n zo bike stappen... Nee. Nou ja, dan is één en één natuurlijk drie. Ja, ja, ja. Maar de gemeente uh, Bloemendaal die heeft daar iets uh, op bedacht. Bijvoorbeeld de oudere mensen op, op een, die op een fatbike rijden. Ja. Die worden allemaal, uh, allemaal naar, naar die club gestuurd. Welke club? De Weight De Weight Watchers. <laughs> Ik denk toch even dat je zegt van nou, nou, nou, nou, nou. No. Heerlijke muziek. Er zegt er eentje, je stuurt een berichtje naar mij en zegt van: Hoe kan het nou dat je stem nu hoger klinkt dan in het eerste uur? Ja, dat weet ik ook niet, eigenlijk. <laughs> Ik, Dat gaat vanzelf. Heb jij trek, Willem? Ben je honger of niet? Maar even, wat is dit nou weer voor Nederland? Nee, Heb je trek? Ben jij honger? Want ik kijk zo rechts hier van, met dan zie ik Gerrie zitten met een groot formulier over een eetclub. Gerry? Nee, die eetclub. Nee, het is echt een eetclub. Oh, we gaan nou even door over die fat boys. Nee, nee, nee, nee, nee. die eet... Dat, dat, dat we, nee, ik hoor een roffel aankomen. De eetclub. De eetclub. In de blauwe tram. Alweer oh, in die blauwe tram. Ja, die tram. blauwe tram, die, die is echt. Er, er gebeurt wat. Er wat gebeurt wat, hoor. Maar is ja. de blauwe tram is het nou wel of niet van pluspunt? Dat is pluspunt. Het, het is pluspunt. Het is een dependance van pluspunt Noord. En pluspunt zelfs je bij de FOMA. En de ja, maar dat is, het, dat is dus pluspunt, zeg maar. En vroeger, en dan heb ik het weer over vroeger, Hoera. had je dus een dependance van pluspunt in waar nu dat uh, HDM-museum staat, wat dus te koop staat, weet je wel. Daar had je vroeger had je het gemeenschapshuis, had oh. je daar. Okay. En daar zat pluspunt in, daar ben ik ook begonnen. Is als, dat een roze zone? gemeenschap, gemeenschap dat heette zo, het gemeenschapshuis. Oh, daar, daar gebeurde, dat was ja, de gemeenschap. gemeenschap. De gemeenschap maakte ja. gebruik maar van soort het dingen, <laughs> huis. Maar dit eh? soort dingen moet Toch? je dus niet roepen, want al die associeert zichzelf Nee, er gebeurde met... niks, er gebeurde geen onvertogen dingen. Hij is al drie keer weggestuurd bij de sterrenwacht. Ja. <laughs> hey, maar maar dat was, en toen is, uh, uh, toen is dat opgeheven, want dat gemeenschapshuis, om even door te gaan, is toen tegen de grond gegaan. En toen is, was er dus geen pluspunt in het centrum van Zandvoort. Mm -hmm. En dat was natuurlijk niet zo leuk, want al die oudere mensen die dus in het centrum hier wonen. want er wonen heel veel oudere mensen in Zandvoort boven de 60 jaar. die, kon, die moesten dus naar Noord. En dat was best wel een end om daar te komen. Maar mm -hmm. mm -hmm. hey, hoef je hoeft je mij niet aan te kijken. Mee. Nee. Boven de 60 jaar, ja. Nou. Toen is dus besloten, toen kwam, werd het louis davids hier in Zandvoort werd dus, uh, gebouwd. En daar is de bibliotheek terechtgekomen. Want de bibliotheek werd ook, uh, uh, die was ook vroeger op een andere plek. En toen werd daar... Uh, daar is pluspunt toen ingekomen. En daar kwamen scholen erin. Die zitten er ook allemaal. Dus het is weer een gemeenschapshuis geworden. Maar onder een andere naam. De blauwe tram. Multifunctioneel. Multifunctioneel. Ja. En daar zit onder andere ook het eet, een eetcafé. Een café. En daar hebben verschillende mensen ook gezeten. En nu zit daar... Marcel Buscher, die vroeger ook Rabbel had in ja. het dorp. Hè, ja. Dus een café, daar is hij mee gestopt. Maar, maar dat is, ik, ik, uh, ja. ik zie nog steeds die. die, die grap, maar daar is ook zo'n uh, race museum. Dat heeft hij dus nu in Rabbel, in het Blauwe Tram. Ja, maar daar zie, staat ik zie ook dat alles. dat op, uh, op ja. het kerkplein ook nog steeds. Ja, dat staat nog bij die, oude, bij die nieuwe staande ja. dingen. Maar hij heeft dus alles wat hij daar had. Heeft hij nu ook in zijn. Re, dat heet nu ook weer race café. Zeg Want dat, maar. Die, ja. die, die, die horecazaak daar bij het is niet meer van hem. Nee, die heeft hij verkocht. Maar, oh, maar het bloed dat uh, kruipt waar het niet gaan kan. Dus hij is, uh, en toen kwam daar een uh, functie, dat café in, in de blauwe tram, daar, die, die eigenaar. Die, toen heeft hij dat overgenomen en dat is een hele goede, een zet, een goede geweest. zet geweest. Want ook de Goedemorgen uh, Zandvoort-uitzendingen worden dus nu elke zaterdag daar, daarvan uitgehouden. Ge, Wij zijn er ook uit geweest. Ja. En hij... Hij doet de catering, doet hij ook voor verschillende organisaties. Maar hij is ook. Elke dinsdag is er dus ook in dat restaurant rabbel, zeg maar, in zijn mm -hmm. café. Daar kun je dus een drie gangen menu kun je dan uh, nuttigen mm -hmm. voor 10,75. Nou, dan ja. ga je toch liever 10,75. Ik had het net over Cinecine. Waar twee ga je dan liever voor twee kwartjes? Ga je wel, hè? Ja, ja voor jacket. twee kwartjes. Hè? Een <laughs> Nou, ah, dat klinkt allemaal goed. Maar dat is dus leuk, hè? Wel. En dat dus wordt heel goed bezocht. Maar voor iedereen? Of voor iedereen. Doel, voor jou, voor, me voor mensen van buiten. Je hoeft niet, uh, zeg maar... Dus. Ja, ja. Wat is, nou, wat voor is dat nou weer? Mensen van buiten. Omdat ik een lichtelijk, nauwelijks te horen accent heb. Ik bedoel... Nee, ik heb het niet over jou. <laughs> ik heb het niet over jou. <laughs> ik bedoel van buiten. Mensen die dus niet... <clears throat> Bij pluspunt horen, zeg maar, of zo. Die dus in pluspunt wat te doen hebben. Je kan ja. nu iedereen kan doen. Maar jij een tientje voor, voor een drie er, gangen? 10, 75 voor drie gangen. Menu. En het is lekker, hè, want hij, uh, hij kan goed. Uh, Koken. Ja. Doet hij dat zelf? Of mm. heeft hij mensen? Nee, hij doet het uh, via. Uh, nou ja, goed, maakt het niet uit. Uh, de, het is allemaal de, lekker. Het is bekende slager in het dorp. En het is niet duur, dus. Uh, nee. nee. En dat is uh, elke dinsdag van 12 tot half 2. Maar is het dan gewoon een. ze schuiven aan, of is het meer een lopend buffet? Nee, het is uh, geen buffet. Het wordt echt geserveerd. Ja, ja want ik ben één keer er, ben ik erin getraafd om naar een lopend buffet te gaan. En? Nou, ik heb er een half uur achteraan gelopen en denk, nou pak de trein wel. <lacht> ja. ja, maar een lopend buffet is ook vaak de oorzaak dat het dan niet in de koeling heeft gestaan. Hè? Klopt, ja. Dan loopt het vanzelf. <lacht> hè, <ja. lacht> je nee, dat? maar dus het is leuk en het is lekker. Kan ik, ik kan het aanbevelen. Het is ja. ook heel gezellig, daar dat eetcafé. En hij heeft dat... Goed gedaan. Ik zie dat jouw stapel nog niet, nog niet helemaal uh, uh, is ongeslagen. Ja, maar dat is is, nog... ik kom het eerst weer tegen. <laughs> even vertel. Heb ja, we nog... hebben nu een uur durende uitzending. Dus je hebt ja, veel nee, informatie ik kan, ik nodig. Nee, ik wil nog even zeggen over jouw verhaal, nee. mijn verhaal. Maar ja. een paar weken geleden Linda hier is geweest met twee deelnemers ook. Ja. Die, volgende deel, die volgende cursus begint weer in... Um, in, uh, hoe heet het? In december. Oh, dus nog even. Maar echt. er zijn nog drie plekjes over. En Linda had mij gevraagd om toch even nog ter, om aan de, onder de aandacht te brengen. dat er dus nog drie plekken zijn om daaraan deel te nemen. Dat mag wel, Dan mag je wel aandacht te geven. Maar, maar er staat er wel iets tegenover dat ze eens een keer live komt zingen hier. Maar dat gaat ze wel doen, dat hebben ja? ze beloofd. Oh, dus dat is nu Dat mag je mag onder de aandacht brengen. Ja. Ja. Ja. Ja. Hey, maar maar dat... dat is dus uh, de, jouw verhaal, mijn verhaal. En dat is ook weer in de blauwe tram. En dat is, sorry, het is 1 november tot en met 20 december. Dat zijn maar wat die... houdt dat ook weer precies in? Jouw nou ja, dan kun je al. dus uh, luisteren naar elkaar verhalen. Hè? Dus, ja, ja. Uh, dat hebben we de vorige keer toch ja, keer gehoord, ja, ja, Ja, ja goed. Maar... Uh, en, uh, maar dat je ook de ruimte krijgt en de aandacht dat mensen echt naar je luisteren. En dat je ook zelf je eigen verhaal kan vertellen. Ja. Ja. Dat je niet onderbroken wordt en dat je... Nee, maar je moet erinneren dat er best wel drempels zijn met de mensen... voordat ze daar binnen stappen. Ja, en daarom zijn er dus ook ja. nog ja. drie plekjes over en zo ook. Maar ik, vind het dat, is, uh, ik vind het zo mooi dat er, dat er een instantie is die, uh, uh, die zich hiermee bezighoudt. En, ja. en die, die dus niet alleen maar bezig is met wat landelijk gebeurt... maar echt puur op het, ja, het dorpste, zeg maar. Maar dat heeft ook met, met eenzaamheid ook weer te maken. Ja. Hè? Alles heeft toch weer met eenzaamheid te maken. Als je eenzaam bent, dan kun je je ook je verhaal niet meer vertellen. Mm -hmm. Niemand luistert, zeg maar. Nee. Ja, uh -huh. toch? Nee, ja. Misschien uh, moeten we er eens een keer radiouitzending aan wijden. Nee, dat meen ik serieus. Ja, dat vind ik, ik vind het toch er wel zijn heel veel Er is heel veel eenzaamheid, niet alleen onder ouderen, maar ook onder jongeren. Ja. Jong is ook heel veel eenzaamheid. Ja. Ja. Maar jij, jij vertelde net dat er in Zandvoort, dus in het centrum van Zandvoort, dat er heel veel ouderen wonen. Jij ja, gaat ook Zandvoort. vaak op bezoek bij ouderen, Ja, he? ik ga bij mensen die 80 jaar worden. En over ja, welk ja. gedeelte van het centrum heb je het dan? Want, Echt het centrum. Ja, maar goed, Want het, het, het centrum is dus eigenlijk het oude Zandvoort, zeg maar. Daaromheen, ja. zoals Zandvoort Noord is, allemaal later gebouwd natuurlijk. Ja, maar heb ook je het dan over, over de Wilhelminestraat en zo? En ja, bijvoorbeeld. Die, die, die buurt, daar, ja. okay, daar oké. Daar ben ik laatst ook bij iemand nog geweest, een mevrouw... die in de uh, Wilhelmina, uh, de Koninginnenweg, zeg ja. maar. Nou, die woont dus in een heel groot huis... Ja. Alleen, partner overleden, man overleden, jarenlang. Ja, en die woont daar dan alleen, weet je wel? Uh, en dat gaat allemaal wel dan. Maar zo zijn er nog heel veel mensen die uh, dan ja. alleen uh, wonen. Ja. Ja. ja, wist ik niet van Zandvoort. Ja, uh, ja, maar het is bekend, Zandvoort heeft heel veel oudere mensen. die, dus, wat ik je zeg, 60 jaar en ouder zijn. heel veel 80-jarigen, maar ook heel veel 90-jarigen en ook honderdjarigen toch oh. ja ja Noord is ja. natuurlijk allemaal nieuwbouw ja maar er wonen dus... ook veel ouderen daar maar daar is natuurlijk flats en zo ja, ja, dus ja. die hebben allemaal wel uh... ja. goh nou ja eenzaamheid uh, het is ja. het thema van deze week ik uh, vertelde het al eerder in de uitzending dat het was de week van de eenzaamheid ja en uh, er werd in Haarlem er, werd er ook allerlei ik ben er nee. geweest in Haarlem ja. op de uh, Schalkweide heet dat het verzorgingshuis. En ja, er waren allerlei uh, evenementen voor oudjes uh, georganiseerd. Ja, dat mooi, toch? Dat ze ja. dat allemaal doen. Ja. Dus uh, dansers uit India. En, ja. en, het uh, is multicultureel multi Ja, hè? zeker. Ja. Ja, ja. En er waren een hele hoop uh, buurtbewoners ook betrokken als vrijwilligers. Zeg maar, die, ja. die er uh, aan de organisatie uh, iets bij droegen. Dus, uh, ja, ben je, ook een mooi, beetje, ben je ook een beetje eenzaam, Willem? Ik kijk nou je nou in de ogen en dan zie ik toch een eenzame blik. Alleen met de kerst. En je weet het met mij, ja. hè? een schizofreen is nooit alleen. <laughs> Ja, Charles. Willem. Ja. ja, jongen. Vertel. Nou, uh, ja, wat moet ik vertellen eigenlijk? Wij zitten hier nou aan de zijkant, zitten we dat allemaal zo eens een beetje ja. te, te bekijken en te beluisteren hoe jullie dat allemaal voor de radio doen. Ik vind het wel erg knap van jullie hoor, dat je allemaal, want jullie improviseren zoveel, hè? Ja, het lijkt improviseren, maar uh, wij mailen elkaar gewoon iedere week uh, Want, het wordt een draaiboek, hè? Ben jij de secretaresse of Ja. Oh ja? Ja, of, kan ben je ik goed, jarenlang geweest. Kan je ja. ook goed typen? Dan ik, kan, ik kan blind typen. Kan jij blind typen? Ik ja. kreeg laatst van vergering een document. En als je dan typt en je maakt een foutje, je de typex op. Ik ja. gewoon witte pagina's. Oh. Dat, dat is interessant, dus zeg, interessant. Ja, ja, ja, ja. Zeg, interessant. ja, ja, ja. waar. Nee, waar ja, wist ik van jou niet, nee, niet ik niet was, toch? ben directiesecretaris onder andere geweest. Ja. Echt waar? Ja? Ik heb ook ja. altijd onder de directeur geweest. <laughs> Hoe heet die jouw directeur? Ik heb verschillende directeuren. Oh ja, dat dacht ik al. Ja. Schalk. Ja, ja. BV, echt waar? Oh ja, BV, vrouwen onder elkaar. Dat heeft ja. nog iets. Ja. Ja. Ik ben ook ja. secretaresse geweest. Ja, echt? Ja, ja. van een dierenclub. Oh, van een? Ja, de hond heet dat. De? de bijtende de hond. De bijtende hond. Ja. Oh, man bijt hond. Ja, we waren actueel van de week. Ja. Er zijn toch weer honden die bijten ook, hè? Ja, Heb je dat erg. ook gehoord? Ja, niet, ja. Honden die bijten? Vreselijke beten? Ja. Nee, me er, me er, zijn honden, er zijn honden in, in Nederland ook. Die mogen niet zonder melkkorens naar buiten. Ja, klopt. Die ja. worden. Ja. Nou, mama, je, bent, je scheidt wel in je broek voor de honden altijd, hoor. Mama is zo bang voor de honden, hè? Ben ik ook geweest. Ben jij ook geweest? Ja, ik ben vroeger toen ik. Weer vroeger, hè, toen ik een klein meisje was. ben ik je bent door, een klein meidje. ben ik gebeten door een politiehond. Oh, okay, jee. Okay. En toen je was. Nee, toen was ik een jaar of zes... en toen rende ik... ik rende gewoon de straat over. Maar die politiehond, die, die, die eigenaar... die woonde bij ons in de straat. Mm -hmm. En die hond, die ging mij achterna... en die beet mij in mijn been. Ik heb daar nog een litteken ook van. Oh, jee. En die man, die, is, die, die, heeft zich toen, die, die vond dat zo erg... want hij was niet in functie, die politieagent... maar die hond, die was wel in functie... Dus die beet mij. Maar wist die hond wel dat die dienst had op dat moment? Nou, dat denk ik, niet, maar denk ik niet. Ik he? weet niet waarom, maar hij, hij zag inrennend iemand. Dus hij dacht, nou, die moet ik bijten. Ja, Goedemiddag, je ja. kon zo ja. nog binnenvallen. Ja. Hé, he? hey, ja. Pater. Ja, leuk. Ja. Wat gezellig dat ik hoor Ik hoorde dat jullie het over honden hebben. Ja. ja. ja. Ik heb ook een hond. Oh, ja. Een wat? Oh, zo'n kleintje. Ja, maar heel kleintje. Ja. Ja. De, de, de, de deken die zei ook altijd tegen me: wat heb jij een kleintje? Ja. Maar dat was de hond. Dat was de hond. Ik, uh, ja. Ik, ja, nou goed, ja, nou ja. ik ben er ook, ook ooit, ooit ingestonken, <coughs> er was gewoon iemand die zegt mm. tegen mij van, uh, uh, of ik een hond wilde kopen van hem. Ik zeg, ja, God, dat is, ja, ja. Je moet je er vanaf dan? Ja, ja, ja, ja. Ik zeg, wat is het voor een hond? Hij zegt, het is een blinde geleiderhond. Ik zeg, wat heb ik nou een hond die blind is? Ja, ja zo als zo spraakzaam Augusta ja ja ja jawohl, jawohl, mijn lieve vrouw ja, ja, ja. waarom zeg ik dit nou <laughs> het is in de kogelslaan no, ja nee, ik vind het heel gezellig dat ik ook hier nog even ben minder vallen. Maar maar is niet zomaar, want ik, we hebben over de Rolling Stones ja. Wij zijn in het zuiden, in de kerk in het zuiden. Mijn, mijn, mijn collega, kapelaan uh, jo, jo, Johannessen, ja. die is helemaal fan van Mick Jagger. Ja, Ach, ja. Mick, Mick, ja. Mick, Mick, Jagger, ja. Mick Jagger. Die Mick. heeft, die heeft uh, bij vijf vrouwen heeft die allemaal kinderen ook, hè? Ja. Nou ja, ze hebben hem goed ondergebracht. Dat is echt wonderlijk, want hij zingt al jaren van, Get no Satisfaction. Nou, daar is niets van gebleken, hè? Nee. Nee, heeft, nee, nee, nee. Hij heeft nee. toch diverse malen wel zersinfectie gehad, natuurlijk. Ja. Anders had hij al die kleintjes niet gehad. Ik weet niet hoe klein ze zijn, trouwens. Ja, ze zijn ik al, denk ik, ik, volgens mij al... Ja, het de, de, de jongste, ik zie die staan, het jongste kindje is 43. Ja. Kijk, ja. ja. ja. ja. ja. Maar ik heb zelf, want ik ben wel een fan, als, als, als, als pater, ben ik ook fan van de Rolling Stones. Ja, ja. Oh. En ik heb, zo graag, heb, heb ik altijd gitaar willen leren spelen, ja. maar dat is me nooit gelukt. Je moeder is nu op gaan zitten. Ja, maar ja, Willem, you can't always get what you want. Ja, nou, dan zeg je wat. Ik zal die deur even open doen, dan kan het koor binnen. Kijk. If you Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, will you just fight back? the Chelsea Drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A Man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda. Rolling Stones, you can always get what you want. Wat een lekker nummer is dat toch ook? Dat is een lekker nummer, hè? Dat is nummer, hè? Weet je wat ik ook zo'n mooi nummer vind? 1 oh, 1 Ja. We can't just from here, toch? Hoe Fabienne van die toddler afgevallen? Nou, dat. Vergeef me dat ik het een beetje. Val. Nee, je zingt het perfect. Dat is dan beter dan. Maar het uh... is zo'n mooi nummer. Maar en dan moet ik altijd een beetje omhuilen van een meisje die, die eigenlijk helemaal verloren is. En dan gaat het niet goed mee. En dan zegt ze. Uh, uh. Ik weet, ik weet het niet meer, ik helemaal. Ja, je wordt toch helemaal verdrietig. Je zakt in één keer en een beetje in de treur is. Nou, oh, nee, als mama eenmaal gaat janken, dan kun je je radio-uitzending wel gedacht zeggen hoor. Ja, Heel nee. vervelend nee. Maar wat mag dat nou Het is vro iets vrolijks, hè? Iets nee, vrolijk. Vrolijk, vrolijk, vrolijk Ik ben alweer ja. een beetje bedaard, dus ik uh, dat sneller. Ik ga, gelukkig. Gelukkig. Het ja. ja. zijn, zijn die mormonen, hè? De mormonen. Ja, hormonen. Die spelen op mijn eerst stok. Ja, ja, ja, ja, ja, nou. Nou ja, ja gewoon dan weet je wat het draak voor jou nummer is dat goed? Ja. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, huid, wit, placht, weg, huis, wit, vlak, werk en rond.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 Op zijn risicoloze hoge rots moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing weg, huil, dit, laat, werk en bewonderen. Zing weg, huil, dit, lach, werk en bewonderen. Zing.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 De je wordt nog steeds iedere dag gemist. De mensen, dat denk ik, bij mij wel. Zing, vecht, huil, heel lach. Werk. werk en, bewonder. en bewonder. En bewonder ook nog eens een keertje erbij. Ja, Willem, ik bewonder jou om in mijn ziekenhuis of die is weer fantastisch ja, in die drie afgekeepen. Ik zat best ja. wel te huilen om Ja. Terwijl je hem eens draaide, eigenlijk, maar. Maar ik vind het echt, over het algemeen vind ik ja. het allemaal mooi muziek. Dank je wel, Willem. Ja, nee, graag gedaan. Uh, dus, uh, ga je jullie nog wat leuks doen, jullie alle twee, Gerry en Willem? Gaan jullie nog wat leuks doen in het weekend? Dat je zegt van nou, dat vind ik nou hartstikke leuk om te doen. Nou, ik heb toevallig een, uh, een hoogwerker besteld gisteren. Oh, wat ga je doen? Uh, ik moet uh, de plinten eraan zetten. En ik ben nou te dood dat, uh, dat ik er anders niet bij kan. Oh, Aha. ja. Oh, ja, ja dus dat een verstandig. hoogwerker ja, dat doe ik dat dan. Dat is verstandig. Ja. Dus, uh, ja, en, en voor de rest, uh, ja, wat, wat ga ik verder doen? Uh, daar kan ik maar één ding op zeggen, eigenlijk. En daar wil ik het voorlopig bij laten, want we hebben nog maar tien minuutjes. Ja, maar weet jij het verschil, Willem, tussen een accordeon en een trekharmonica? Een, accorde een, een, har een accordeon en een trekharmonica. Ben ik van de week achtergekomen. Ja, nee, dat, ik, ik, ja, nee, dus, er zit, zit verschil ja, ja. ja, er zit verschil in. Ik, Bij ik, de ik, een trekt en de ander niet. Nee. Oh. Je, je kunt allebei die, die, die trekharmonica naar buiten trekken. En die en die kun je ook weer induwen. Ja. Maar dat kan je met een accordeon ook doen. Ja, dat is waar. Ja. Maar wat is nou het verschil? Ja. Ik, ik weet het niet. Ik zou het niet weten. En de prijs gaat naar! Ja. Ik zal jullie vertellen, het verschil is... Uh, als je een accordeon bespeelt... En je drukt een toon in, een noot in. En je trekt de balg uit. Dan blijft die noot klinken zoals die moet klinken. Doe je hem naar binnen, doet hij ook dezelfde noot. Die blijft ook. Ja. Maar bij een trekharmonica, de, de, als je de balg uittrekt, heb je een bepaalde toon. Maar als je hem induwt, heb je een andere toon. Dat heb ik alleen met blokfluit. Ja, dat was de Hermans ook, hè, toon. Toon. Toon Hermans. Ja, die had ook elke keer een andere toon. Dus een andere tone, <laughs> ja, een tone, toon. Ja. Nee, maar dat, nee, ja. Dat, even serieus oh, dus is het verhaal. Nee. Dat is een het verschil tussen een accordeon en een trekharmonica. Ja. Is dat een trekharmonica bij het uh, uittrekken en weer induwen twee verschillende tonen produceert. Dus je moet er op een hele andere manier op spelen. Ja. Terwijl een accordeon, dus als je een een die in of uit blijft ja. die toon gewoon ja. constant. Ja, dus als je dan A... Hier trekt hij... B... En B... Dat is alweer een toontje hoger. Ik zou zeggen, het is wel een toontje lager. Maar ja, toontje lager hadden, maar ja, maar ja. dat heb ik toch alweer... Uh, vorige week al gezien dat jij stiekem gedanst hebt. Met toontje lager, toch? Uh, dat, dat, dat, wilde, dat wilde ik wel, alleen... Erik Meesie. Erik Meesie, heel goed voor jou. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, altijd als ik uh, wil dansen... Dan, uh, dan, dan lukt dat gewoon niet. Dat kan niet. Ook? Altijd te laat. Altijd.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 Kapot. Heel het leven op de schop, op zoek naar een droomverhaal En ik zoek mee en voel me rot Ben ik het kwijt of heb ik iets ergens laten liggen dan Je zal toch de regie maar hebben en niemand luistert. Dat is toch erg, wel jammer. Hè? Erg, hè? Ja, dat vind ik, dat vind ik heel erg. Ja. Wat ik ook heel erg vind is... Uh, ja, jongens, we hebben nog drie minuten en dan is het uh, weer voorbij. We hebben drie uur radio gemaakt. Het nou, het, ongevlogen, ongevlogen, hè? Hè? Het, is het is ongevlogen, hè? Het is echt ongevlogen. En, uh, ja, nou ja, goed. Nou, Maar even serieus, want wat gaan jullie doen in dit weekend? Wat gaan ik gaan jullie... Oh, sorry. Uh, gaan maar reden. Ik, ik, we, nou, ik heb echt, niet echt plannen, eerlijk gezegd. Dus ik laat het allemaal maar eventjes... Uh, over je heen 1? komen, ja. om het zo ja. maar te zeggen. Ja. Ja. Ja, het is nou, mooi weer, dus dat is al. Ja, dat scheelt een rustig. Ja. En jij Willem? Nou ja, ik heb een nieuwe vloer, uh, een nieuwe vloer gelegd. En, uh, dat, is een, dat is een zwevende laminaatvloer, is dat. Een dus, zwevende laminaatvloer? dus het wordt een kawai om de plinten te krijgen. Dat wordt moeilijk, dat wordt moeilijk. Dan is je weer een meter. Nee, maar heeft dat ermee te maken dat je, je had vroeger had je zwevende tapijten, vliegende ja. tapijten? Ja. Heb je nou ook vliegend laminaat? Ja, ik heb ja. laminaat gekocht bij de Efteling. Oh, ja. Heel, uh, bijzonder, ja. Heel bijzonder, hè? Ja, en ze uh, dus, wilden nat hout of droog hout? Ik zei: we doen nat hout. Dan zei ze: laten we een nacht in de regeling. Ja, goed. Ja, nee. Hé, hey, maar. Uh, nou ja, wij gaan de luisteraars gaan we natuurlijk ook een fantastisch weekend toewensen. Nee, ja, denk ik ja. wel. Ja, want daar doen we het voor. Ja, en, en over 14 dagen, Willem, weer vanaf 9 uur. zijn we weer vanaf 9 uur. Als ja. jullie dat bevalt, gaan we daar gewoon mee door. Nou, ja. hartstikke leuk. Dan wil ik het laatste nummer uh, wil ik eigenlijk opdragen aan alle luisteraars. Mag dat? Ja. Dat mag. Nou, dan wil ik jullie bedanken. Ja, wij ja. jou ook natuurlijk. Jullie bedankt. Uh, luisteraars, over 14 ja. daagjes. Geniet van het weekend. Ja. Dag, dag. Ja, dag allemaal. Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done